Op de laatste dag van het staatsbezoek bezocht de koningin de piramides en ruïnes van Teotihuacan. Een archeologische plaats uit 200 voor Christus. Een man die in Californië voor de rechter moest verschijnen op verdenking van autodiefstal is direct na de zitting weer gearresteerd. Om bij de rechtbank te komen had hij namelijk ook weer een auto gestolen. De politie kwam de man op het spoor door een seintje van het gps alarmsysteem in de auto. Bij zijn arrestatie zei de man dat zijn eigen auto in beslag was genomen en dat hij daarom wel gedwongen was om een auto te stelen. In het oosten van Rusland is een militair vliegtuig neergestort tijdens een oefenvlucht. Alle negen inzittenden van de Tupolev zijn omgekomen. Het toestel stortte neer in de straat van Tatar tussen het eiland Sagalin en het Russische vasteland. De lichamen van de militairen en het wrak van het vliegtuig zijn inmiddels geborgen. Alle rechtbanken en gerechtshoven openen vandaag hun deuren voor het publiek tijdens de landelijke open dag van de rechtspraak. Belangstellenden kunnen onder meer nagespeelde zittingen bijwonen, ex-gedetineerden vragen stellen en de cellen bezoeken waar verdachten wachten tot ze worden berecht. Ook kunnen er vragen worden gesteld aan rechters. Op deze manier willen de 19 rechtbanken en 5 gerechtshoven mensen meer inzicht bieden in de rechtspraak. Het weer, het regent op veel plaatsen en het waait flink. Overdag is er minder wind en wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt een graad of negen. Dit was het NO. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. Raak je haren los. Kom heel stil naast me liggen. Licht je op. Raak je even aan. Bijna alles is te veel nu. Is te veel nu. Ik ben niet Lijzers draaien, pak je schoenen, zet ze uit de pas. Ik zal de doods bewaren tot in volle